Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De gevolgen van Arnhem en omgeving voor het Rijnstaten ziekenhuis zijn voorbij. Operaties werden afgezegd, het ziekenhuis was nauwelijks bereikbaar. Rijnstaten verwacht morgen weer volledig operationeel te zijn. Op het hoogtepunt van de stroomstoring zaten 52.000 huishoudens in Arnhem zonder stroom. De netbeheerder heeft geen idee waardoor de storing is ontstaan. In het noorden van Engeland zijn twee bokshandschoenen gevonden uit de tijd van de Romeinen. Ze lagen in de resten van een Romeinse legerplaats. De handschoenen waren eigenlijk een soort leren binsels rond de knokkels. Boksen was een populair tijdverdrijf ten tijde van het Romeinse Rijk. CNA wordt ervan beschuldigd dat het zijn kleding laat maken in Chinese gevangenissen. De beschuldiging komt van een Britse journalist die twee jaar vast zat in China en zag hoe gevangenen aan het werk gezet werden voor CNA, maar ook voor H&M.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 Actrice Marit van Bohemen is de rechtszaal uitgezet... waar het proces tegen Willem Holleder aan de gang was. Ze had stiekem geluidsopname gemaakt van het verhoor van Sonja Holleder. Van Bohemen speelt Sonja in een tv-serie over de zaak Holleder. De opnamen zijn gewist. Het weer vanavond en vannacht droog in het noordoosten gaat het licht vriezen. Morgen in Zeeland wat regen, op andere plaatsen droog en wat zon. Het wordt een graad of zes. Dit was het en ooit. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Zegen ons, wees ons genade, licht over ons, Uw aangezicht. Zoals de zon met al haar stralen ons. Steeds in Ik oh.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 Verworpen en alleen als een roos, geplukt en weggegooid, nam nu de straal en dacht aan mij, meer dan.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 Meer dan goud, meer dan schatten door iemand ooit aanschaald. Meer dan dat, zo eindeloos veel meer, was de prijs die u betaalde. Heer. In een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 Toen u zich gaf, en alleen, als een roos, geplukt en weggegooid, nam in de straat en dacht aan mij.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 die houdt mij vast en als mijn voeten. ZANG